En win, een wintersport naar Val Frankrijk. Jarno van der Wielen. Good morning. 8 minuten over 8. Lekker ontwaak op de klanken van de Mix Marathon en Jennifer Koek tot 9 uur. Every time I fall I feel lost inside That's when we forget you're stupid, I make us go together and it's alright That's when you remember who you are over there tomorrow when we're alright That's when we forget you're stupid, I make us go together and it's alright Morgen 18 minuten over 8, dit is de Sleemix Marathon. Happy weekend, het is gewoon al begonnen en dat is lekker, met dit uur in de mix. Jennifer Cook. That is another koek, Ja. Yeah. That is another biscuit. En zo is dat, dat cookie is ontzettend lekker. Hoor je een beetje dat ik schor ben van de Radio Ringdeur, <laughs> De longen uit mijn lijf geschreeuwd. Omdat wij ja, de prijs hebben gewonnen voor beste radiozender. Like Give me that, give me that, give me that, give me that, luxury. give me that, give me that, give me that, tomorrow, give me that, give me that, luxury. give me that, give me that, high. give me that, give give me that, give me that, give me that, give me that, give give me that, give me that, give me that, give me that, aan toppen. Eh, uh, tippen, sorry. Luna, leuk dat je erbij bent. Vandaag op pad met vaders. Net te ziek voor school. En dan maar mee met mijn vader. Lekker naar het werk. Het is ook een keertje leuk om te kijken waar je vader zit, toch? En dat hij goede smaak heeft. Dus maakt ons staat aan. Arjan, lekker zweven in de auto op de set van Jennifer Cook. En hoe ga jij? Laat het achter via de app van Slam. Het is vrijdagochtend. En waarschijnlijk de beste die je ooit hebt gehad. Want het is tot nu toe. Gewoon Top kwaliteit met straks nog live in de boot. Laura van Dam, onder andere, en ook Samveld komt nog in de mix. Dat is straks. Eerst nog even genieten en knallen met de het Marathon om half negen. Met Jennifer Koek. Trek van Lom en M22. Think about us. Remix. Dit is de slim Mix Marathon, Good Morning. Het is de set van Jennifer Koeg tot 9 uur met zometeen Pony, Always on My Mind. En deze ken je ook als het goed is. Tenminste, als je wel eens naar slim hebt geluisterd, de beste radiozender van Nederland. Ik blijf het zeggen, Jamie Jones, My Paradise For You. A paradise, a paradise, a paradise, a paradise. Oh was dit een uur lang in de mix. Zometeen maak je klaar voor Jack Wins... vanaf 9 uur. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag... 24 uur in de mix. Wee oui, wee oui, met Amie. Ook komende week... maak je elke dag kans... op een wintersport naar...